Jobboots met het NOS-journaal. Nederland kan blijven rekenen op een korting. Eerder waren er berichten dat Nederland een deel van zijn korting zou kwijtraken. In het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt de korting 650 miljoen. Die afname wordt volgens het kabinet gecompenseerd door een lagere afdracht van de BTW. Minister Kamp begrijpt de ongerustheid in Groningen over de nieuwe bevingen van gisteren en vannacht. Maar hij is niet van plan op stellensprong sprong weer naar het gebied te reizen. Hij zal ook zijn standpunt niet aanpassen. De gaswinning in Groningen wordt voorlopig niet verminderd. Wel laat Kamp allerlei onderzoeken doen om de risico's in kaart te brengen. Bij de NAM komen intussen veel meldingen binnen van schade aan woningen door de nieuwe bevingen. Iedere dag ontvluchten zo'n 5000 Syriërs hun land, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.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 Onder de autochtonen nam de werkloosheid in 2012 toe van 4,2 tot 5 procent. Na de speciale 2-euro-munt ter ere van de troonswissel... komen er nu ook speciale postzegels. Het is een tweeluik met op de ene zegel koningin Beatrix... en op de andere aanstaand koning Willem-Alexander. De eerste zegels zijn vanochtend gedrukt. PostNL meldt later vandaag wanneer de velletjes te koop zijn... Het zijn gelegenheidszegels in een beperkte oplage. Pas later komt er een zegel met het hoofd van Willem-Alexander... die de vertrouwde zegel met de koningin zal vervangen. Het weer wisselen bewolkt en zonnige periode... maar ook kans op enkele winterse buien. Temperatuur 2 graden in het noordoosten tot 4 in het zuiden. Morgen droog en zonnig, alleen in het noorden af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A30 rijdt daar vooral niet te hard tussen Ede en Barneveld. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersin.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 ...naar Zandvoort Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere maandag, woensdag en vrijdag... ...van 12 tot 2. Presentatie, Ruud Jansen en Angela de Koning. Ja, heeft ze helemaal mis, hè? Heeft ze helemaal mis al <hijen> nu, nu even niet, want ze hebben even een dagje vrij hè, met z'n tweeën. Zijn ja, ze zijn een dagje vrij. Ja, luisteraars, wat we gaan wij het tweede uur doen? Uiteraard, eh, na de volgende plaat kunt u om de conferentie verwachten. En ik kan u alvast eh, mededelen dat het er één is van Joep van het Hek. En eh, daarna gaan we praten met onze razende reporter Joop. Want die heeft eh, erg veel hot nieuws vanaf het circuit. Dus eh, daar gaan we natuurlijk eh, even naar luisteren. En wellicht dat hij nog wat evenementen eh, in het vooruitzicht heeft waar u dit weekend naartoe zou kunnen. Uiteraard vergeten we ook in de tweede uur niet de dag CD. En dat is Frank Sinatra met die Great American een songbook. En als we nog tijd over hebben dan speciaal voor Angela De Stof Uit Je Oren plaats. De Stof Uit Je Oren. Hij komt eraan in U2 van de Sanford Lunch. Nogmaals een hele goede middag. En mocht u aan de lunch zitten eet smakelijk. En wij gaan zo dadelijk de conferentie doen. Doen we naar deze single van Adele. I've made up my mind Don't need to think it over If I'm wrong I am right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 met deze single, joh de Chasing Pavements bijna 10 minuten over 1 bij Sanford Goede Goedemiddag, en daar komt hij aan hè? de conferentie van Joep van Dijk. En wij zien die mannen met die autotelefoons en ik vind ze altijd een beetje zielig, mannen met een autotelefoon ik word altijd een beetje lacherig van mannen met een autotelefoon het zijn ook altijd mannen met een autotelefoon dus dit is toch weer een verlengstuk denk ik dan hè? het is toch weer een lul aan het touwtje zou ik maar zeggen, hè het is altijd een bepaald slag, man. Als je wel eens een grapje tegen ze maakt, zeggen ze altijd... ...jij weet helemaal niet in wat voor positie ik ben. Ik moet altijd bereikbaar zijn. Nou, dan heb je het niet echt ver geschropt. hè? <laughs> Als je werkelijk iemand bent, dan ben je onbereikbaar. God. Ik vind het altijd zo heerlijk in de auto. Ik vind de auto vind ik altijd fantastisch. Het meest opwindende van in de auto vind ik altijd de file. Vaak ga ik ook eerder weg, dan dus zeg mevrouw, nu al zeg ik, ja, misschien heb ik dan nog een, een, een, een, een file zeggen bij het woord treinstaking, ik, ik, ik, ik sta me echt op te rijden tegen de televisie, echt waar. Weet je wat ik zo lekker vind van de file, echt het allerlekkerste? Als je naar zo'n hele snelle, zo'n hele dure auto staat, dan druk ik altijd even op me toe, dan zeg ik, hé, die van jou kan hard, hè. Ja. Maar je merkt altijd, naarmate mensen meer geld krijgen, dat hun gevoel voor humor er niet op vooruit gaat. Ik hoop dat dat bij mij een beetje meevalt, even iets anders. Uh... Zit er hier nu iemand in de zaal met autotelefoon? Ja, niet reageren, want ik zet je voor lul, maar gewoon zo even, zo even tussen ons. Als, als ik dan nou zo'n nummer doe en je hebt een autotelefoon, wat doe je dan? Ga je dan een beetje zo om je heen zitten kijken? Een beetje zo naar je vrouw zitten blikken? hè? had je. Zoiets kun je van hem wel een beetje verwachten, jawel. Hij meent het niet, hij meent het wel, hoor, jawel. Als jij hier in de zaal zit en je hebt een autotelefoon, dan ben je echt een eikel van klas, hoor. Absoluut. Dan kan je wat mij betreft de ballen uit je broek gaan zitten schamen, absoluut. Als je hier in de zaal zit en je hebt een autotelefoon, jongen houd toch op. Dat heeft toch niemand meer, een autotelefoon. Die dingen zijn toch achterhaald. Als je er werkelijk bij wil horen op dit moment, dan heb je geen autotelefoon. Maar dan heb je zo'n portable, dat houdt in. Dan zit je in een restaurant en dan begint opeens de binnenzak van de oesteretende meneer aan de tafel begint te piepen, ja? In eerste instantie denk je dat de batterijen van zijn pacemaker op zijn. Of dat die even lekker gedotterd moet worden. He, of dat hij een ingebouwde digitale cholesterolmeter heeft... en dat de oesters een paar puntjes boven zijn schema liggen. Maar nee, dat is dus niet zo. Het is telefoon. De zaak belt. De zaak. Altijd de zaak, hè. Aan de andere kant zit dan zo'n veronica terug te blazen. Hallo, met Monique. U kent het industrieterrein, het toontje wel. Nou. En het aardige is, daar gaat zo'n man dus terugpraten... Maar, maar er is natuurlijk veel apparatuur in die keuken hoor die man zeggen, ja, het stoort nogal. Dan roep ik altijd weer, inderdaad. Maar, ja... Maar dat komt ook, ik heb zo'n tering hekel aan die mannen met die autotelefoons. Het is ook altijd een bepaald ach met zo'n zo eerste divisie toepetje. En, uh, en zo'n zo Pavarotti pochet en zo'n uh, Den Braven bril en zo'n tegelring. En uh, zo'n uh, zo uh, zo zo zo zo koffertje en zo'n zonnebankwijf. Gadverdamme. Gadverdamme. Ik ga tegenwoordig ook altijd gewoon staan, en ik altijd, hé, hey, proleet tafel 6, takka, hapa! Ik kan u deze reactie niet aanraden overigens hoor. Het is, het is mijn vierde bril deze maand al. Ja, het zijn toch geen mannen met wie even de top 10 doorneemt, laat ik het zo zeggen. Misschien kom ik ook in de verkeerde tent hoor, Dat kan ook. Ik ben een beetje zo'n MC Hammer die een beetje achter de trends aanhip-hop, zou ik maar zeggen. Daarmee bedoel ik, ik ga pas ergens kijken als iets al jaren in is, ja? Dus ik kom pas sinds zeer kort in die Grand cafes. Die zijn nu een jaar of wat in en nu durf ik ook naar binnen. U weet al, die Grand cafes, dat zijn die echtscheidingspaleizen... waar al die vette veertigers over hun alimentatie zijn te lullen... alsof ze net van de rijden terugkomen, hè? Heet je, vrouw, aantrekkelijk? Nou, fiscaal nog wel. Dat niet waar, hè, ja. Die, die Grand Café's, dat zijn die tenten, dat valt me altijd op... ...waarbij de baas wil dat het personeel zoveel mogelijk op de klanten lijkt. Dat is gezellig. Dat houdt in dat je als klant nooit door hebt wie het personeel is. Zit je altijd een beetje naar iedereen zit te ruiven... ...omdat je hoopt dat er een ober tussen staat te zuipen. Echt een beetje... Ik, ik zit vaak uren echt en ik zo, zo. Ik zo met mijn armen te zwaaien. Ik voel me af en toe net een Duitse drenkeling... ...die contact zoekt met de reddingsbrigade... ...terwijl die weten dat je Duitser bent. Nou, dat, dat... Nou, dat hoef ik hier in Zeeland verder niet uit te leggen, denk ik, hè. Nou, weet, weet, laat ik het anders zeggen. Ik verlang zo vaak naar zo'n tent met zo'n ouderwetse ober in het zwart, weet je wel. Zo'n ober in het zwart, dat je er binnenkomt en er bij de deur staat dan zo'n ober. Met zo'n, ja, zo'n zo zo man dat je ook niet aan vraagt. Goh, wat doet die man daar? Nee, tjaka, dat is de ober. Met zo'n, uh, zo uh, ja, met zo'n oor en een beetje zijn schouders. En een beetje van die kaaskorst hier, weet je wel. Een beetje, een beetje zo'n kruiskrabbende Van de Valk, jongen, zou ik maar zeggen. Weet je wel, zo eentje die niet door heeft dat de klanten op in zijn die nog net even een beetje, een beetje de vorige avond uit zat te zo. Ja, ik zie u echt wel kijken hoor, mevrouw. Je ja. zit daar zo'n keurig abonnementenmondje uit Arnhem Huiden. Tjakka, tjakka, tjakka. Ja, mevrouw, ja mevrouw. Als het aan mij, als het aan mij ja, kan even stellen, maar als het aan mij ligt, sta ik echt de hele avond zo hoor. Het is allereerst een heerlijk gevoel. Ik zeg het is een heerlijk gevoel. Alleen is het al lekker laat staan voor 507 Vraag het aan je man, als hij nee zegt, is het zeker lekker, jawel. Het is, ik zou het liefst, de hele avond zou ik zo voor u staan, ja, echt. Dat ik echt vanavond thuis kom, en mijn vrouw zegt hij glimt. Middag. Lange Lange Jan, jawel, jawel. Maar zo'n over, bedoel ik, zo'n ouderwetse over in het zwart, weet je Zo'n ouderwetse over in het zwart. lunch uh, bij CFM enzovoort. en hey, je hoort de queen en I want to break free daarvoor trouwens een leuke conferentie van Joep van the Heck, de autotelefoon ik zie je ook steeds met het mobieltje spelen. Hè? Gewoon, uh, terwijl we uitzendingen doen, zijn Robert Jan. Ja, we krijgen allemaal WhatsAppjes, want... Ja, WhatsAppjes. Want ik kreeg net een seintje van uh, Angela, die hier normaal gesproken zit. Die zit lekker te strijken. Kijk? Ja, ja, nou ja. strijk ze dan eens. Is he? een keer dag vrij ze... gaat ze strijken. Het is toch ja, denk, heb je dat weer? Heb je dat weer. Maar het moet natuurlijk wel gebeuren, hè? Jazeker. Ja, wij nemen het programma over uh, van Ruud en Angela, en daar horen natuurlijk ook de vaste onderwerpen bij. waaronder het nieuws uit Zandvoorts. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop Van Ness, junior. Ja, en Joop Van Ness, junior zit uh, live in de studio. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag. Hier is weer iets wat anders, hè? Ja, jij zit lekker in het zonnetje. Zo. Ja, oh, heerlijk. heerlijk. Ik had het al koud. Net, ja, ja. He. Oh, was ze bij de gemeente geweest? Ja, die hebben ze de verwarming niet En alle ambtenaren hebben vanochtend meegedaan. Met de warming-up. Nou kijk, dat is wel Ja, leuk, man, man of twintig. Uit. Dikke trui aan allemaal. Ja, de rest was vrij. <laughs> <laughs> een, een ATV'tje genomen. Ja, dat doen. Ga toch niet in die kou zitten, ben ben wel gek. Ja, ja, ja, ach. Maar ik vind het wel een goed streven trouwens. Ik kan daar niks aan doen. Ik, ik vind het prima. Nobel. Ja, ja erg zeker. nobel. Maar uh, Joop, jij hebt breaking news. Nou ja, breaking news. Nou, het was... Uh, ik, kan het, ik kan het weer spreken. Dat breaking nieuws. Nou, Vanochtend uh, allerlei uh, berichten op uh, Twitter en uh, Facebook. Dat uh, uh, bij het circuit zat het niet goed. Het circuit moet verkocht worden. En er is beslag gelegd op de rekeningen. Nou, dat ligt heel wat genuanceerder weer. Behoorlijk zelfs. Nou. Men, men is inderdaad bezig om het circuit te verkopen. Er is een, een groep van acht ondernemers die wil dat overnemen. Maar ja, die gaan natuurlijk niet over één thuis. Die willen van de hoed in de hand weten natuurlijk. En er kwam beslagligging naar boven van augustus vorig jaar. Dat was een medewerker van het circuit. Die moet nog uh, geld krijgen van rekeningen uit 2010-2011. En die heeft beslag laten liggen. En hij zegt zelf, ja, ik voel wel eens verstandig, maar ik moet ook mijn geld hebben. Ja. Er zit wat in. Maar dat kan wel betaald worden van het circuit. Tenminste, volgens woordvoerder Kees Koning, die, uh, nou, die, die weet het absoluut. Mag ik aannemen. En um, er is dus in feite is het een, een, een storm in een glas water. Het is een technical uh, issue, om het zo maar te zeggen. Om het is zo'n ja, beetje. Een technisch oh, ja, gebeuren. Ja, ja. ja, en er zijn natuurlijk bepaalde. Um, media, die springen daar meteen op in. Die vinden dat uh, misschien wel ja. lekker, weet ik veel. Uh, ja, ik moet ook zeggen, ik schrok vanmorgen ook toen ik het was. Ja, las. natuurlijk. Ja, ja. Je denkt van, uh, oeps, wat is er aan de hand? Er zit een nieuw seizoen ja. aan te komen en dan dit in één keer. Nou, ik heb gelukkig mijn, uh, mijn contacten aan kunnen boeren op het circuit. Ja. Er wordt niks geschrapt, alle evenementen gaan gewoon door, de rekeningen kunnen betaald worden, je kan nog steeds het circuit huren als je dat wilt, dat is helemaal geen probleem. En als het verkocht is, dus dan blijft het op dezelfde, waarschijnlijk op dezelfde voet, blijft men doorgaan, de exploitatie. Ja. In eerste instantie is er ook niks voor de medewerkers aan de hand, volgens uh, Kees Koning. Uh, maar ja, dat weet je natuurlijk niet hoe dat gaat. Kijk, zij hebben de ervaring nu op dat circuit. Ze weten de weg, ze weten de ins en outs. En, uh, maar vooralsnog is ze daar dus eigenlijk alleen maar, krijg je een nieuwe eigenaar. Ja, goed, een, nieuwe, zijn, een nieuwe eigenaar, die kan ook nieuwe, nieuwe eisen. Of gaat het alleen over de opstallen of gaat het, ook het over, gaat medewerkers? over Het gaat over het circuit. Oké. Okay. Ja, en daar horen medewerkers bij natuurlijk, die zijn daar. Ja. Maar uh, volgens Kees, uh, ja, vooralsnog nog niet uh, natuurlijk. Want uh, zoals ik zeg, uh, ze hebben de, uh, de ervaring op het circuit, ze weten alle inscenaren hoe het functioneert en uh, hoe het functioneren moet. En uh, je zal wel gek zijn als je een nieuwe eigenaar bent om, dat, uh, om die kennis weg te gooien. Ja. Nee, het, uh, het circuit werkt dus met een uh, eigenaar, hè, zeg maar. Ja. Wie is nou eigenaar van het circuit dan? Uh, dat is, uh, zijn, volgens mij zijn dat vier heren die dat samen doen. Hm. Uh, eentje is uh, uh, twee jaar geleden directeur geweest al heel even, die, uh, ja. ik weet niet Van hoe Wilke die heet. Uh, ja, ja, die was mede-eigenaar. Ja, een beleggingsgroep. En uh, Ja, inderdaad, het was een beleggingsgroep. En, uh, en nu schijnen er dus achter zijn die interesse hebben in het circuit om het circuit over te nemen. Maar ik, ik denk niet dat dat een issue is voor Zandvoort. Het circuit blijft hier. Ja, het circuit is. is er nu eenmaal en het blijft hier, gelukkig. En ik mag aannemen dat de provincie daar ook volledig achter staat. Dat is wel eens anders geweest, ja, dat we weten ook, we. We hebben ook niet voor niets extra, extra geluidsdagen erbij ja, gekregen. Ja. Dus, dus de belangrijkheid voor het circuitpark, voor Zandvoort, voor Nederlandse autosport is, staat, is gewoon aangetoond. Ja, dat staat is buiten kijf. Bewezen. Ja, ja, zeker. Nou, dus uh, gaan we gewoon lekker uh, uh, weer een lekker seizoen uh, racen uh, volgen, uh, Albert Jan. Dat, ik, ben er, ik ben er helemaal voor. Maar goed, ik schrok toch even. Maar ik ben blij dat ik even, even ja. de, de, laten we zeggen, de rook daaromheen even weg ja. kunnen nemen. En uh, we gaan gewoon weer uh, heerlijk een jaartje racen. Op het ja, mijn Zelfort. idee. Als, als u dat uh, trouwens luisteraars wilt lezen, kunt u dat lezen op www.zondvoetsencorant.nl. Daar staat een artikel uh, over deze materie. Goed. Uh, Verder nog nieuws uit het uh, Zandvoort. Zijn. Nou, we hebben vanavond we zingen met Gree natuurlijk. Hè? Oh ja, Gree is er weer in toon. Bij, uh, bij Oké. Okay. Hele leuke avond. Gree met haar uh, mond. Huh? Oh nee, trekken we gewoon niet. <laughs> ja, ja. <laughs> en uh, ja, uh, leuke chantiliederen, Zeemansliederen. Um, levensliederen. Ja. Muziek. Leuk. Mag je meezingen. Er zijn uh, zatte uh, tekstboekjes uh, daar verkrijgbaar. En uh, ja, gewoon een hele gezellige avond. Dan doen we morgenavond bij Café 4 in de Halterstraat. Uh... Carnaval. Ja, leuk. Er staat er weer enthousiast achter de knoppen. Ruud, kom je weer gauw terug? Ja, ja. <risas> het carnaval gezellig. <laughs> Ga door hoor, Joop. Maar goed, uh... ja, wel, uh... als je naar binnen wilt, is het verplicht dat je verkleed bent. Anders kom je er niet in. Ik vind dat wel een goede zaak. Als je dan toch carnaval doet, Doen we dan meteen verkleed, lijkt mij. Het was verkleed of uitgekleed, geloof ik. Ja, <laughs> ja, ja. Dat, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat mocht alle twee. Ja. <laughs> Overigens die poster, die zag ik net op Facebook even voorbij komen, die, die hebben ze aangepast. Oh, 6 <laughs> uur? Ja. Dat, dat, dat naakt, dat is ze weer gehaald. Oh. Jammer. Jammer, jammer. En, ja, en, en, en zondag, hè? kindercarnaval, ja, daar kijk ja. ik elk jaar weer naar uit. Het is geweldig. Het is heel aandoenlijk. Al die kleine urten, helemaal verkleed. Springen, dansen, muziek maken. Het liefst als ze de kans krijgen, ballonnenstuk trappen. Ja, Harry, Harry En waar is dat, zondag? Dus in de, in de krocht. Het begint om twee uur. En het duurt meestal zo tot uh, kwart voor vijf, vijf uur. Uh, alle kinderen die uh, krijgen een, een kleinigheidje. En uh, dat wordt allemaal gesponsord door uh, Jupiter. Nee, hoe heet het uh, tegenwoordig, uh, die, die, die, die uh, speelgoedzaak? Uh, uh, Intertoys. Intertoys. Intertoys. In en uh, daar is ook nog vaak, uh, ik weet niet of het dit jaar is gesponsord. Uh, uh, Martin Faber van Hotel Faber ook. Nee, het is een geweldig feest voor ja, de kinderen. echt een feest. Echt ook, maar. wellicht binnenkort te zien op ZFM Zandvoort TV... iedere zon vrijdag van 10 tot 12. Wie gaat daar filmen dan? Wat dacht jij? Ja. Onze ja. eigen, eigen <laughs> cameraman. Ja, ja. Nee, dat komt helemaal goed. Oké, okay, Joop. Ja, gezellig toch. Tot zover? Ja, ik denk het wel op dit moment. Wordt er uh, nog gevoetbald dit weekend? Ja. Goedemiddag thuis. tegen VHRDB. Ja, ja. De Leider. Die is trouwens vorige week, en dat had ik nooit verwacht, gelijk gespeeld uit bij Monnike 3-3. En dat vind ik van Monnike prestatie. Monnike is een van de degradatiekandidaten. Die staat, ik meen, derde van onderen. En ja, die moet toch echt vechten om niet weer die laatste vier plaatsen te blijven. En nu hebben ze in ieder geval een punt gepakt van de bovenste. Die hebben overigens pas voor de derde keer gelijk gespeeld. Nog geen wedstrijd verloren. De rest alleen maar gewonnen van de wedstrijden. Dat is een knappe zaak, ja. Goed. En de VVHRDW. Wilhelmina, Vooruit, hert, hert, Hortensius, uh, DW, nou ja. ja. Het is, het is, het is een fusieclub van vijf clubs. Okay, ja, dat klopt. En morgen natuurlijk live te volgen via Zandvoort op zaterdag. Want dan gaan we je weer bellen. En uh, ik zou zeggen, klopt. tot zover. Ja. Bedankt voor deze informatie. Graag gedaan. En uh, we gaan elkaar morgenmiddag weer bellen. Tot dan. Oké, okay, Joop. Dankjewel Joop. We zijn weer helemaal op de hoogte.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 Zonder Beatles of Rolling Stones, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee, nee, nee. Dit waren de Beatles op de Fox Radio, CFM, Saltfox met Larry B. En van de Beatles kwamen we op de popquiz. want die is vanavond, Joop. Ja, die was je nog even we... vergeten. Ik ja, glad vergeten <laughs> bij Café Kopen, quiz. Het vierde seizoen dat we dat doen daar en uh, elke tweede vrijdag van de maand. Uh, ontzettend leuk. Druk, mannen veertig, 45 45 zit zitten dan. Zou blijken. En Ja, dat is geweldig. We drijven drie ronden, pubquiz. En uh, uh, dat is common knowledge. Wat, wat, wat moet je doen? Wat moet je doen? Uh, je, je, je hebt een, een, een ploeg, uh, twee tot vijf man. Dan heb je een transponder. Dan kan je vier mogelijkheden kan je aanklikken. En dat is dan gelang de vraag die er is. Er komt een vraag op het scherm, op het televisiescherm. Daar komt, later komen er vier antwoorden. Multiple choice dus. En dan gaat een tijdbalk lopen. En je moet een antwoord hebben voordat die tijdbalk klaar is. En voor een goed antwoord krijg je twee punten. En voor een fout antwoord nada. Er zijn er ook nog snelle vragen zoals die heten. Wie dan het snelste? antwoord en het antwoord goed heeft, krijg je drie punten extra. Dus kan je vijf punten met die vraag verdienen. Zijn het allemaal muziekvragen of zijn het algemene kennisvragen? Nee, alles. Aardeskunde, geschiedenis, film, muziek, alles. Oké. Ontzettend leuk om te doen, En dat begint om? Negen uur. En over twaalf zijn we meestal klaar. Goed, even voor twaalf uur, dan nog even een afzakker. Dus een minuutje of twee wel thuis. Is dat zoiets? Moet kunnen. Ja toch? Dankjewel, ja, Joop van Nes. Vanavond dus de pubquiz bij Café Koper. Nou, van de pubquiz gaan we over naar het volgende onderwerp. Jawel, de dag Laat maar komen. Ja, de dag CD. De ja, dag is een, CD. Dag CD. Nee, het is een geweldige dubbel LP met allerlei. Uh, de, het luistert naar de Great American Songbook. En uh, uiteraard allemaal standards van Frank Sinatra. En uh, Angela heeft deze voor haar verjaardag uh, cadeau gekregen. En vandaar uh, ook dat deze week uh, dit de week, ja, dag cd, week CD is. Dus we gaan uh, terug in de tijd. Going back in the Sounds of a Nation. It's a flashback, back, back, back, back, back. Here I go again.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 About to take that trip again I got that grip again Taking a chance on love Now I prove again That I can make life move again I'm in the groove again Taking a chance on love I walk around with a horseshoe in clover I lie And brother rabbit, of course you Better kiss your foot goodbye On that ball again I'm riding for a fall again I'm gonna give my all again Taking a chance on love Pero Ay, Tengo la camisa nera, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una... Hij zei dat tú niet no en dat me quieres, y het is es lo dat ik me hiere, que tengo la camisa negra en una pena que me duele, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita dacht, me ik me dacht, en dat ik me ik me dacht, en dat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 Cuando quieras, mamita, fui como lo no, dije. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa.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 Een lekkere zonnige vrijdagmiddag hier in Zalvoort. En er wordt ook zonnige muziek bij natuurlijk op CFM Zalvoort. Jawel. Ik Yo, de Guanes en La Camisa Negra. Wij hebben een beetje radio-weekendje, gewoon met z'n tweeën. Ach ja. Ach ja, een klein marathonje. Een klein maratonnetje. Een maratonnetje. Morgen gaan wij uh, uiteraard weer uh, softswoord op zaterdag doen. Uh. En uh, ja, daarin uh, iets heel leuks, want we gaan kaarten weggeven, Hobertje. Ja, luisteraars, want uh, van 16 tot en met 24 februari 2013... wordt de 68e editie van de Huishoudbeurs gehouden in de Amsterdamse Rai. Op de Huishoudbeurs kunnen vrouwen zich laten inspireren... Informeren, verrassen en verwennen. Het evenement vormt een gezellig dagje uit waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Nou, wij uh, van Zandvoort op zaterdag, het uh, live radioprogramma van 2 tot 5, zijn in het bezit van 2 keer 2 vrijkaarten. Dus wij gaan morgenmiddag 2 keer 2 vrijkaarten Die Ik ga niet met Maris erheen, begrijp ik. Uh, ik heb er uitvoerig met Maris oh. over gehad. En oh. we zijn tot het besluit gekomen om niet te gaan. En gewoon maar het is, weggeven. Het is voor de luisteraars. Dus morgenmiddag tussen 2 en 5 gaan wij 2 keer 2 vrijkaarten weggeven voor de huishoudbeurs die gehouden wordt van 16 tot en met 24 februari in de Amsterdamse rij. luisteren dus luisteren naar CFM morgenmiddag tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag ik ga mijn koptelefoon even wat zachter zetten hoor alvast hoor eens maar hij is wel lekker hoor Here is Blackberry Betty, moet ik zeggen. Rub jam! Hoppa. Nou, ik ik niet niet onze schoonmaakster vandaag vandaag met ons ons Komt allemaal stof uit onze oren. <laughs> en dat mag zij natuurlijk weer opruimen. Oh, oh. Ramjam bam bam bam Black Betty. Wat was bam lekker bam zo bij bam bam bam bam een plaatje uit de Eurobreakdown die is zo dadelijk van 3 tot 5 gaat horen gepresenteerd door collega Sjors van Dam. Dat is deze nog steeds een van mijn favorieten. Lekker dansbaar plaatje. Hebben we hebben even zin in zo op een zonnige vrijdagmiddag. Stay cold in the wallpaper.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 Zit, of het, ja, jij ook een beetje, of niet? Ja, lekker in de sneeuw op het strand. lekker maar in de sneeuw. Ja, dat is volgende week. Ja. Kom, kom, kom jij weer aan met je weerbericht? <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen, Krijg toch weer weer gelijk? Weer... Weer, weer te binden. Gelijk. Krijg, toch... Krijg toch gelijk. Uh. gelijk. <sluid> Stop voor het lunch. Nou, we hebben lekker gegeten vandaag. Ja, het was een heerlijk broodje. Heerlijk broodje. nou. <laughs> ja, maar goed, uh, ja, we naderen alweer de klok van de twee. Uh. Ja, nou, we hebben nog wel even een lekker plaatje klaar staan hoor. Dus ja, gauw ouwe hoop ik. Een ouwe. Oké, okay. nou, zullen we hem laten horen? komt hij aan, hoor. Doen we. Wij gaan lekker meedoen in ieder geval. In de studio van C.F.M. aan het Gasthuisplein. Oh, I could hide the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise.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 Mm -hmm. So Volgende, volgende week weer doet. Hè? Ik vond het wel gezellig hoor, Albert Jan. Nou, ik denk dat er een stel staat, staat te popelen om maandag weer te beginnen. Ja, nee, dat begrijp ik. En dat Ruud, Ruud en Angela natuurlijk. Ja, maar we hebben het met plezier gedaan, toch? Ja, zeker. Was ik feest, vond het ja? leuk. Twee uur bij CFM Zandvoort lunst. En maandag en uh, woensdag en vrijdag, dan zijn ze weer. Hè? Ruud en Angela. Bedankt iedereen voor het luisteren. Ik hoop ook dat je lekker gegeten hebt tijdens de muziek van ons. Ja, natuurlijk. En ik hoop dat de strijdplank nu uh, weer in de kast staat, want... Uh, <laughs> Met deze muziek ga je wel sneller strijden. Ja, dat dacht ik ook. Daar ben je ja, daar ook man. weer vanaf? verder van al die aerelden. Hey. Zo dadelijk tussen drie en vijf, dan hoor je de Euro Breakdown bij CFM met Jos van Dam. Hij is inmiddels gearriveerd in de studio, dus dat gaat straks weer helemaal goed komen. Als hij ze maar allemaal op een rij heeft, vraag me af en toe wel eens af hoor. Bij oh, alle veertig dus, hè? Alle veertig, ja. alle veertig. Ja, ja. ja Jos. ja ja. Nee, je hebt nog geen microfoon, jammer joh. Nou, volgende week weer dus weer uh, CFM lunch van 12 tot 2 bij CFM. En wij zijn er morgen weer tussen 2 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Tot dan. Tot dan. Doei. Doei.